7 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Verdwenen zijn terecht. Ze zijn gevonden in de Portugese badplaats Albufera. Volgens een van de moeders zijn ze gezond en ongedeerd. De twee meisjes kwamen eerder deze week niet thuis van school. Het vermoeden bestond dat ze het vliegtuig naar Spanje hadden gepakt. Ze waren te zien op camerabeelden van het vliegveld van Malaga. Waarom de vriendinnen zo onverwacht op reis zijn gegaan is nog steeds onduidelijk. De twee zullen nog door de politie worden gehoord als ze weer terug in Nederland zijn. De berging van de trein die gistermiddag in Winsum ontspoorde... na een aanrijding met een melktankwagen is afgerond. Aan het einde van de middag is het laatste deel van de trein van het spoor gehaald... en op een dieplader afgevoerd. Als de tankwagen vanavond is geborgen... begint ProRail aan de herstelwerkzaamheden aan het spoor. Dat is door het ongeluk zwaar beschadigd. Het werk gaat het hele weekend door. Maandagochtend moeten weer treinen rijden tussen Groningen en Rode School. Arriva zet dit weekend bussen in om reizigers te vervoeren. Bij een demonstratie van de antifascistische actie in Den Haag zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. De betogers gooiden met vuurwerk en verfbommen naar agenten. Bovendien hadden ze tegen de afspraken in hun gezichten bedekt. Burgemeester van Aartsen besloot daarop om de demonstratie te beëindigen. De extreem linkse activisten vinden dat ze worden gecriminaliseerd en protesteerden tegen politiegeweld. De VVD wil wietteelt slim reguleren. Op het partijcongres in Noordwijkerhout werd een motie daarvoor aangenomen. Een meerderheid wil af van het gedoogbeleid voor softdrugs. De verkoop van wiet wordt nu gedoogd, maar de teelt en inkoop is illegaal. Dat moet volgens de VVD anders. Hoe precies, is nog niet duidelijk dat de partij de wi-teelt slimmer wil reguleren... wordt gezien als een opvallende koerswijziging. Een paar maanden geleden diende D66 nog een initiatief daarvoor in... maar dat kreeg toen geen steun van de VVD. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Hier en daar nog een bui. Morgen bewolkt, regen en veel wind. Er is kans op zware windstoten. Wel iets zachter dan vandaag. Temperatuur morgen rond 11 graden. Dit was het... E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 Welkom bij weer een nieuwe top 40 van Europa hier op CFM Zandvoort. Hey, deze week hebben we 10 stijgers, 15 zittenblijvers, 14 dalers en maar liefst 1 nieuwe binnenkomen. En die nieuwe binnenkomen vinden we op een hele mooie 31ste plaats. Wie dat is, dat hoor je natuurlijk zo direct. Dior samen met Elfers Crespo met een nummer by life na 20 weken uit de lijst verdwenen daardoor. Hey, de snelstijger uh, deze week is Ellie Golding, Stil, voor view, acht plaatsen uh, gestegen. Snelste daler in handen van uh, Sac Novel samen met Salvi met de Trumpets. 14 plaatsen gedaald. Hey, ook een klein half uur. gaan bellen met uh, Tim Koemans. Onze Formule 1 hoe uh, kun je wel zeggen. Kijk wat er uh, nou weer uh, afgelopen weekend uh, allemaal is gebeurd... op het uh, circuit van... Wat uh, was het ook weer? Oh, wat slecht is. Nou, in ieder geval, er is een hoop gebeurd. Ja, ik was bezig met uh, hele andere dingen op dat moment. Dus uh, ja, want afgelopen zondag is ook uh, Sinterklaas uh, in ons land uh, binnengekomen. Zoals uh, eigenlijk uh, de meeste kinderen wel al weten. En wat was het weer leuk, hè. Die Sinterklaas te zien met al die zwarte pieten hier in het dorp. Maar goed, daar zal ik binnenkort toch wel meer over hebben. Want dan, eh... Uh... Ah, nee, ik heb die uitzending van 5 december dit jaar. Was het vorig jaar... Nou, weer een tijdje terug. Ah, maakt niet uit. Hey, uh, verder dit uur uh, ja, gaan we de, de, de eerste helft van de lijst uh, behandelen. Tweede uur gaan we kijken naar Nederlands Top 40 en de Top 3 van uh, deze week behandelen. Ik kan je vertellen dat het een, uh, een nieuwe nummer 1 heeft, de Top 3. Ja, een nieuwe, ja, echt waar. hoe hey, zag de Top 3 er uh, vorige week uit? Nou, die zag er zo uit. Nummer 3. Wat your chance Let me fall magic in the air Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op 3 uh, Bruno Mars op 2 Tavlo en opeens stond uh, DJ Snake. Hoe die deze week de rij ziet, hoor je rond de klok van uh, kwart voor vijf. Maar eerst gaan we de nummer 40 rijden van deze week. Dit is Alvaro Solaire met Sofia. Oh, it's de nummer 38 van deze week: Charlie Boon. We samen met Selena Gomez. Met we, we don't talk don't anymore. Een van de 15 zittenblijvers van vandaag. En de op haar alleen met Sophia. En eigenlijk was het nummertje ja, 23, 23 weken geleden in de lijst gekomen. Toen was echt nog een uh, prachtige zomerse dag. Als ik daar nou zo naar buiten kijk vandaag en gisteren... eigenlijk de afgelopen tijd was het gewoon echt drama. De echte herfst uh, zit erin. En dan zat ik net een uh, stukje op mijn tablet uh, terug te luisteren... over een promootje van dat het ging sneeuwen. Dat was uh, ergens in uh, januari uh, vorig jaar pas uh, voor het is... of uh, eigenlijk afgelopen jaar. Hé, hey, dit is de nummer 36. We'll Sam Pelt samen met uh, Lucas, Steve en Wolf.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 And I spent the summer on you Summer on you We were in love with the sun We were in love with the sun Sipping a coke and rum. You asked me, are you sure this yes, I cannot be returned So I made my move When I spent the summer on you en met de ruilige weer denken we maar aan dit nummer en aan die mooie zomer die we toch eigenlijk best al hebben gehad. En na de donkere dagen komen we er weer aan. Herder zie je de eerste feestverlichting of kerstverlichtingen weer komen zoals ze in het centrum van de Zandvoort. Ook weer een nieuwe feestverlichting. Hey, ehm, um, ja, zullen we nou maar uh, naar de nieuwe binnenkomen van uh, vorige week gaan? Vorige week, nieuwe binnengekomen op een uh, 37e plaats, deze week 33. Dit is Nike met Sexual. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing. Van deze week Nike met de Sexual. Vorige week is dus nieuw binnengekomen op een 37e plaats. Het is tijd geworden voor de eerste nieuwe binnenkomen. Ik zei het al aan het begin van het duur de nummer 31. De nummer 31 is in handen van Clean Bandit, Jean Paul en Anne Marie met uh, Rockabye. Het tweede album van uh, Clean Bandit, dat uh, is in 2016 verschenen. De eerste de van staat ook in de lijst in, uh, verschenen in mei als uh, voorloper van het album. Waarop ook Louisa Johnson te, te horen is. Nou, in oktober van dit jaar maakt een nieuw bekende uh, groep te gaan verlaten. Rockabye, met uh, daarop ook Jean-Paul en Annemarie. Die is een tweede single van dat album. En die is deze week dus uh, nieuw binnengekomen op een 31ste plaats... hier in de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Euro Breakdown. love and devotion. Carly the mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.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 van de University of Cambridge. Dan heb ik het natuurlijk over Clean Bandit. Nieuw binnenkomen deze week op 31 met Rockabye. Wij gaan door met de nummer 29 in handen van Ariana Grande. for you want Ik ken iemand die ook uh, ZFM, aan het Red rennen was. Pit, Pit Report. Maar dan is meer om uh, te gaan stijlen om uh, aan de telefoon te komen. Dat is uh, Tim Goede Goedemiddag, Tim. Ja, goedemiddag. Sta je droog? Ik sta zeker droog. Oh, gelukkig. Gelukkig, gelukkig. Hé, hey, wat een weekend is het geweest. Wat een zondag is het geweest, hè? Ja, over, over het niet te droog staan gesproken zeggen. Zo. Een race, ongelooflijk. Heb je gekeken? Ja, ik heb uh, gedeeltelijk gekeken en dan de volgende dag uh, de samenvattingen verder gekeken, want ik uh, miste de laatste 16 uh, rondes. Die heb je gemist. Ja, die heb ik live gemist. Die heb ik in de uh, uh, samenvatting teruggekeken. Laat dat nou net de crux van de hele wedstrijd zijn. Ja, dat klopt. Irritant, hè? <laughs> nou ja, eigenlijk de crux van de hele racewereld van afgelopen weekend. Van uh, de af afgelopen decennia. Afgelopen eeuw. Ja, nou, daar ben ik het niet helemaal <laughs> eens. <laughs> uh, als je, kijk, met een, met een oranje Max-bril op natuurlijk wel. Ja. Uh, maar als we kijken naar pure race dan gebeuren er wel, dat soort dingen wel vaker. Maar inderdaad niet zo vaak als, uh, als jaarlijks, zeg maar. Dus de laatste keer dat ik me kan herinneren was bijvoorbeeld uh, Jensen Button op Canada in 2011. Uh, die moest toen in rondje 33 van de 70 moest hij als laatste achteraan moest hij verder gaan na een ongeluk. Mm -hmm. En de auto bleef dusdanig heel dat hij verder kon rijden. En vervolgens begint het te regenen en toen reed hij in 37 rondjes toen de tijd uh, van de 21ste naar de eerste positie. Dus dat is nou, okay. een uh, serieuze prestatie geweest. Ja. Um, de laatste keer daarvoor herinner ik mij Hamilton op Silverstone, die ook echt de wereldwedstrijd reed. Dat was in 2006 geweest, dus ja, het gebeurt wel eens. Maar dit was toch wel van hoge klas hoor, dus wat dat betreft. Uh, we hebben natuurlijk, uh, even kijken, zaterdag hadden we kwalificaties, waren waren droog. We hadden natuurlijk al flink van tevoren vrijdag even samen besproken hoe we dat uh, zouden gaan verwachten al die regen. Ja. Uh, die regen bleef uh, in eerste instantie uit op de vrijdag en de zaterdag. En op de zondag uh, was de regen daar, om 7 uur s morgens al in was uh, begonnen te regenen. En het is nooit meer gestopt. Volgens mij regent het er nog. Zo hard het. <laughs> uh, of het is die, die bij van in Interlaco's, die we nu hier. Hè, want het regent hier, dat is ook alweer een tijd. Nee, op de zaterdag uh, de kwalificatie pakte niet helemaal lekker uit van Max. Hij zei ook dat hij geen fantastische ronde kon rijden. We um, kwam daardoor op P4 terecht achter Kimi. Uh, gelukkig wel voor Vettel en voor Ricciardo. Dus op zich uh, prestatie natuurlijk prima. Uh, hè, wat iedereen ook altijd roept. We zijn een beetje gewend dat de jongen intussen in top 3 rijdt. Maar dat is natuurlijk nog altijd gewoon hartstikke knap met die auto. Um, zeker gezien de Ferrari's en de Mercedes. En. Um, vervolgens de wedstrijd... Um, er werd geroepen omdat halverwege dit seizoen de regels zijn aangepast. Uh, omdat tijdens een uh, regenachtige sfeer er alsnog staand gestart wordt. Dat betekent dat men niet achter de safety komt te beginnen als het regent. Uh, besloot Charlie Whiting, de wedstrijdleiding uh, en zijn vrienden... dat het toch te hard regende om st stilstaand van start te gaan. Dat had voor Max nog wel een mazzeltje. Uh, je zou zeggen, Max de regenkoning die wil lekker uh, in het nat starten, maar... Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een aantal lijnen op het rechtstuk gewijzigd, waardoor Max precies, want je moet je voorstellen zo'n Formule 1 auto die op de op die grid, die staat met zijn voorwielen precies op een lijn. En als dat zo is, dan krijgt Charlie Whiting, dus de wedstrijdleider, die krijgt een, een groen lampje bij die auto en dan weet hij dat die auto op de goede plek staat. En zo kan hij dus ook automatisch zien of de auto's niet op de goede plek staan en of die dus straf moeten hebben voor zo'n bijvoorbeeld valse start. En toen hebben ze eens gekeken bij Red Bull. En waar Max vanaf de vierde positie moest starten als hij met zijn voorwielen op die lijn ging staan. Zodat hij een groen lampje zou krijgen. Dan zou hij met zijn achterwielen op de net geverfde start lijn komen te staan. En dat betekent dat je dus niet wegkomt. Dus daar was al een beetje paniek over bij Red Bull. Dus Red Bull was al lang blij dat, uh, dat ze besloten bij de wedstrijdleiding om uh, achter de safety car te gaan starten. Want dat zou een zekere, een zekere rampstart voor Max zou dat, uh, dat voorkomen. Want daar mag je dus ook echt niks aan doen. Je mag niet zeggen: van joh, ik wil verder naar achter. Dat mag je dus ook niet. Je moet echt met die voorwiel op die lijn staan. En dus moest Max met zijn achterwiel op die andere lijn. Maar goed, dat is dus niet doorgegaan uiteindelijk. Men startte achter de safety car en na zeven rondjes was daar code groen en mocht het hele zooitje gestart. En Max zou Max niet zijn als hij wakker was en, en ik weet niet of je gezien hebt hoe hij dat deed die eerste zeven rondjes. Um, constant was hij bezig om andere lijnen te rijden achter die safety car. Hij was gast aan het geven, hij was overdreven aan het remmen, hij was aan het slingeren, hij was aan het doen. En iedereen zat een beetje te kijken van nou, wat, is die, wat is die gek nou allemaal aan het doen. Uh, maar achteraf wordt dan duidelijk dat je daarmee dus gewoon uh, de, de, de gripvolle plekken op, uh, op de baan zoekt. En je ziet dus dat hij veel later kan remmen ineens. En in de eerste bocht pakt die Kimi Rijko en nou, dan gaat dus door naar P3. En uh, gaat in de achtervolging op de Mercedes. Um, totdat een van onze vrienden bij Zouber eraf klapt op rondje 11. Um, uh, dat heeft vervolgens weer een aantal 170 car uh, als gevolg. En Max die gaat uh, naar die tweede safety car. Die reed Rosberg echt op een fenomenale manier buitenom voorbij in de derde bocht. En dat is dus ook weer zo'n resultaat van um, het, het zoeken naar grip tijdens die safety car situatie. En dat betekent dat Max op dat moment op P2 ligt. Vervolgens zien we dat er nog een safety car komt. Um, en aan het eind van die safety car periode zien we Kimi Räikkönen van de maandag klappen. En vanaf dat moment is het grote lange wachten gebeuren. Want dan krijgen we een eerste code rood situatie. Uh, vervolgens besluit de wedstrijdleiding om het zootje weer de baan op te sturen en na zeven rondjes er toch maar weer van af te halen. Dus ja, dat, uh, dat schoot allemaal niet. Op. Nog een koude rood situatie. Nog een keer safety car. We hebben dus op dit moment al de vierde safety car in de wedstrijd. Als Max op dat moment uh, vanaf de Even kijken, op dat moment de tweede plaats dus door mag gaan naar de wedstrijd. Uh, Max je intussen nog ergens op naar een gigantische, uh, gigantische glijpartij op het rechterstuk meemaakt. Het rechterstuk moet je, je voorstellen, loopt in een hoek omhoog en linksaf en um, dat is hetzelfde stuk van het circuit dus al die water dat, dat stroomde daar letterlijk in riviertjes uh, het asfalt af en op het moment dat Max daar een riviertje raakt, komt hij met 250, 260 uur in een vierwieldrift terecht en houdt hem echt fenomenale wijze uit de muur uh, dat zijn echt beelden die echt de hele wereld over zijn gegaan hoe hij dat dan weer op elkaar kreeg uh, ongelooflijk, want je ziet daar dat uh, nou ja, Raikkonen gaat de muur in, Alonso gaat om uh, Vettel gaat om, uh, er gebeurt van alles uh, De uh, die jongens van Sauber gaan de muur in Later blijkt Philippe Massa daar nog de muur in te gaan. Dus ja, Max is eigenlijk de enige die hem daar... Uh, dan moet ik eerlijk zeggen, Rosberg heeft ook zo'n momentje gehad. Die houdt hem ook netjes uit de muur. Maar het is wel van grote klasse dat hem dat dan weer lukt. En dan komen we bij het grootste probleem eigenlijk in de wedstrijd. Max ligt netjes tweede plaats. En um, Ricciardo, die toch een stuk achter hem ligt, die gaat naar intermediates. Oftewel de één tandje minder natte band. En um, de hele wereld het dacht eigenlijk dat mensen zijn helemaal gek geworden bij Red Bull. Want het gaat nog harder regeren. Zo meteen, want dan werkt die intermediate band weer niet. Die kan minder water per seconde afvoeren. Leuk feitje, de full wets die onder de Formule 1-auto's het verdedend ten dagen gezitten... kunnen per seconde 65 liter water afvoeren. Um, wat ongeveer een half bad is, letterlijk. <laughs> Ongelooflijk. Um, en omdat ze zien dat Ricardo op dat moment toch wel iets sneller blijkt te zijn... halen ze Max ook naar die banden. En op dat moment dat ze Max naar de, naar de pitstraat brengen... begint het weer harder te regenen. Dus ja, dan lig je op die. Uh, nou, wat lag hij toen uh, op de vijfde positie uit mijn hoofd, en dan zie je dus dat het niet werkt, en dan halen ze ze dus weer naar binnen, en dan komt Max al P16 met wel nieuwe, nieuwe uh, uh, full wedge. Komt hij de baan weer op? En dan, dan, is Max Max, en dan denkt Max: ik ga dit nog even rechtzetten, want die zegt natuurlijk zijn tweede positie uh, in rook voor zijn neus verdwijnen. En dan op dat moment hebben wij nog 16 rondjes te gaan. En Max begint op P16, rondje 55. En 15 ronden later, op P70, of uh, rondje 70, ligt hij derde. En dan hoor ik mensen die het niet zijn en denken, hoe heeft hij dat dan gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon gas geven. Ongelooflijk. Binnendoor, buitenom, over de curve. Ja, nou, voornamelijk buitenom, uh, zag ik. Voornamelijk, voornamelijk buitenom, ja. Het is op zich ook wel logisch, als je een... een, een een band op een weinig gripvolle omstandigheid ook dwars op het oppervlakte zet... of in ieder geval dwars op de rijrichting zet, heb je ook minder grip. Dus het klinkt ook logisch dat als jij de wat langere weg kiest, maar waarbij je wel een minder grote hoek met de wiel op het asfalt hebt, dan hou je ook veel meer de snelheid erin. En dat heeft Max natuurlijk als een van de weinigen eigenlijk heel goed gezien. Wat ik heel grappig vond is dat je ziet Max dat drie keer doen in een bepaalde bocht als enige daar de buitenkant kiezen en je ziet vervolgens het hele veld daar de buitenkant kiezen. Dus die jongen, het is niet zomaar een mazzeltje, het is echt vreselijk goed wat hij aan het doen was. En de manier waarop hij dan eerst een bottas in de Williams, echt op diezelfde plek als Rosberg buiten inhaalt. Uh, vervolgens een aan de, teamgenoot aan de kant zet alsof het niks is. Hij stoot Sebastian Vettel voorbij werkelijk, die natuurlijk begon te zeiken. Tuurlijk. Uh, dat het weer te agressief ging. Dus ja, het is, ik, uh, ik heb er geen woorden voor. Het is echt. Uh, het is een machts, ik vond het echt een machtsvertoon. Gewoon hoe hij daar die baan over ging. Uh, echt, echt bijzonder. Ja, sowieso was het bijzonder. Want Ik zag ook een filmpje uh, voorbij komen dat uh, Max nog uh, in een kart zat. Ja. En toen was het ook aan het regenen. En uh, zijn ja. vader Jos stond op de baan op de ideale lijn. van nee, Je moet aan de buitenkant rijden. Ja, nee, maar dat is, dat is inderdaad wat heel veel, heel veel mensen altijd vergeten. Uh, Jos Verstappen, zijn vader, hij heeft dit succes uh, grotendeels gemaakt. Ja. Um, weet je, wat, wat? dat voorbeeld wat je nu zegt, dat klopt inderdaad. Toen het begon te regenen, toen zijn, uh, en daar was Frits van Eldik onder andere bij, een van de journalisten in de fotografie, die, die werd gevraagd door Jos Verstappen van Frits, ga jij daar even op de ideale lijn staan, dus waar die normaal met 120 per uur langs dendert, en uh, zorg dat hij om je heen rijdt. En dat hebben ze gedaan, en daar ligt dus al de basis voor, voor het fantastische stuurmanskunst en het gevoel dat Max Verstappen heeft in die auto, en eigenlijk in elke auto. Ja. En dat is een beetje, uh, ja Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Maar goed, even een resume. Um, Max Verstappen is derde. Lewis Hamilton, wedstrijd. Heeft echt geen centje pijn gehad. Heeft ook geen foutje gemaakt. Een snaarstrakke wedstrijd, zoals we dat noemen. Um, en wint daar. En ik vind persoonlijk vind ik het heel jammer dat Nico Rosberg eigenlijk alle geluk van de wereld heeft... dat er fouten werden gemaakt bij Red Bull. Want Nico Rosberg moest voor de wedstrijd van Brazilië... moest hij nog één keer tweede en één keer derde worden om wereldkampioen te worden. En nou ja zoals we weten... Uh, <laughs> In de journalistiek moet je neutraal zijn. Maar dat ben ik nou helemaal niet. <laughs> ik ben het niet voor Rosberg. Ik vind dat echt een pannenkoek eerste klas. Ik zou hem het, uh, het, het kampioenschap... Ik, niet dat ik het hem misgun, maar ik gun het anderen meer, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Uh, ik vind hem niet de beste stuurman uit hetzelfde. Maar goed, hij, uh, hij doet het maar wel. En Hamilton heeft al pech gehad. Dus we, we zijn nu bij het vol gekomen. Rosberg werkt dus tweede op Interlagos. En over, uh, niet dit weekend, maar het weekend daarop... hebben we de laatste wedstrijd op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi. Um, semi circuit, wel een mooi circuit, met, uh, ook een beetje Red Bull-circuit um, veel korte stukken, korte bochten werk en, en weinig hele hoge snelheidspunten dus wie weet dat ze daar Rosberg nog moeilijk kunnen gaan maken want die hoeft dus alleen maar derde te worden, dan is hij zeker dat hij wereldkampioen is uh, mits we uh, ervan uitgaan dat Lewis Hamilton die wedstrijd wint uh, Lewis die wel lekker op stoom is hè, de afgelopen drie wedstrijden eigenlijk lachend vindt uh, dus we gaan ervan uit dat hij dat op Abu Dhabi weer gaat proberen en het enige wat om gebeuren is, is dat Rosberg geen derde wordt. <laughs> <laughs> Voor onze anti-Rosberg-fans, zullen we maar zeggen. Ja, nee, dat klopt. Rosberg in de muur of zo? Of, uh... Ja, nou ja, kijk, <laughs> weet je, we, we hebben het eerder gehad in de formule 1. Hè? Dan denk ik terug aan uh, 1991, waar uh, ook de laatste wedstrijd... Senna stond daar eerst, uh, plus stond tweede, plus was sneller. Hey, en, ik dus, weet het niet uh, hoor, toen was ik zes jaar oud, 1991. Dat ja, weet ik niet meer hoor. Ik was nog niet geboren, maar ik ken oh. het verhalen wel. Uh, <laughs> wat, wat, wat doet Senna? Die rijdt gewoon prost van de baan af. Nou, allebei stuk. zijn naar wereldkampioen. Oh ja. Ja, goed. Zo, zo ging dat in die tijd. Um, dus dus uh, ik denk niet dat Rosberg dat gaat doen. Want dat kost hem een disqualificatie. En dat gaat hem niet zijn kampioenschap opleveren. Maar er zijn altijd gekke dingen die er kunnen gebeuren in de Formule 1. En zo ook tussen Max Verstappen en Mar uh, Sebastian Vettel. Uh, Vettel inmiddels vierde in het kampioenschap. Max inmiddels vijfde. Is dus Kimi Rijko nog voorbij gegaan na zijn uitvalbeurt in Brazilië. Het zijn nog vijf puntjes die ertussen zitten. Dus dat kan ook wel heel spannend geworden tussen die twee mannen. Dat uh, denk ik wel. Maar daar gaan we volgende week-vrijdag een uh, hoop meer over vertellen. Want dan hebben we alle voorbeschouwingen uh, gezien. En dan zijn ook de eerste vrij trainingen geweest. En dan kunnen we vast een klein balansje gaan opmaken voor uh, het laatste weekend. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Hey, ik ben uh, ja, ik ook. Ik uh, kan niet wachten tot het volgende week is. Zullen we gewoon even deze week overslaan dan? Deze week overslaan? Ja, deze week skippen ja. en dan dat het meteen volgende week is. Oh, zo. Ja, nou, ja. ja dat zou... Ja, kan. Ja. <laughs> Nou ja, ik hier niet. Misschien dat jij het kan, maar ik hier niet. Nee, ja, ik weet niet of het kan. We kunnen het aan Sinterklaas vragen. Precies, laten we dat maar doen. Ja, als we vanavond al schoen zitten. Ja. <laughs> <laughs> hey Tim, dank je wel weer voor deze geweldige update. Ja, wat graag gedaan. Geen en uh, volgende week gaan we het dan over hebben hoe het eruit gaat zien op het circuit van Abu Dhabi, de laatste wedstrijd van het, dit seizoen. Yes, hard hey. gegaan hè dit seizoen? Hè. Sorry? Het is weer hard gegaan dit seizoen. Ja, het is zeker weten hard gegaan. Maar daarover meer uh, volgende Geen week. in de Formule 1. Wat? We Max Verstappen alweer twee heel, hele jaren in de Formule 1. Hè? Ja, en, en wat die allemaal wegen heeft gebracht, zeg. Ongelooflijk. Niet normaal. Maar daar zullen we denk ik over twee weken over gaan babbelen. Ja, Als het ja. seizoen net voorbij is. Gaan we een mooi eindejaarsklikje maken. Goed. Precies. Hé hey Tim, hartstikke bedankt. Ja, yes, helemaal goed. Tot gaan volgende uit. week. Hoi, hoi, hoi. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Live vanaf uh, Circuit Park uh, kom ons met de Formule 1-update uh, van uh, deze week weer. Hey, wij gaan naar luisteren naar de 24 uh, van uh, deze week. Rex Rexhaas dit met I Got You. I can see. We. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. Deze week Katy Perry samen met. Uh, nou, samen met zichzelf. <laughs> Katy Perry met uh, rise. rise. En daarvoor hoorde je de nummer 22, de Chainsmokers. All we know. Hey, we gaan het laatste nummer van dit uur draaien, de nummer 20 van deze week. En uh, dit is de Little Mix met Shoutout to my ex. Shout -out to my ex. Na het nieuws zijn we weer terug bij je. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit Forget that, but I'm over with I hope she's getting better sex Hope she ain't picking it like I did, babe Took so long, you said call it quits Forget that, but I'm over with Guess that shit's